Mariel Hageman met het NOS-journaal. Het opnieuw bekijken van een vergunning gekost. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS bij de politiekorpsen. Na het drama in Alphen in april zijn alle 70.000 wapenvergunningen tegen het licht gehouden. De manier waarop de korpsen dat deden loopt uiteen. Zo kregen in Groningen bijna alle schutters een bezoek van een agent. In Twente was de screening vooral administratief en werden nauwelijks huisbezoeken afgelegd. De gemeente Amsterdam weigert met vervoersbedrijf GVB te praten zolang er nog stakingen op het programma staan. Volgens wethouder Wiebes is het nu mooi geweest. In het Stadsvervoer is de afgelopen tijd vaker actie gevoerd uit protest tegen de bezuinigingen van het kabinet en de verplichte aanbesteding in het openbaar vervoer. De vakbonden hebben aangekondigd dat op 5 december het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gratis is. En in de week van 12 december is er een staking.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 De stormachtige wind veroorzaakt in het noorden van het land geen problemen. Enkele waterkeringen zijn uit voorzorg gesloten... en gaan naar verwachting in de loop van de nacht weer open. Eerder vandaag werd een officiële waarschuwing uitgegeven. In Zandvoort is een kartsurfer door de stormachtige wind zwaar gewond geraakt. Hij kwam door een windvlaag op de boeievaart terecht en botste daar op een muur. De kartsurfer liep botbreuken op. Het weer opklaringen. Er staat een stevige westenwind. Langs de kust is de wind hard, windkracht 7...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 Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus Zandvoort! Kom eens langs, de entree is gratis. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Knoppenwatergraasmeer en Muiden een file van 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 I love, <laughs> you know what I'm talking about? En Feel the Love Generation. En welkom bij tweede uur Entertainment View. Goedenavond, eet smakelijk. Natuurlijk als je aan het eten bent. Het wordt een uh, fijne avond, heb ik het gevoel. Entertainment View met deze week. Goedenavond, Aldo Moraal. Goedenavond, Rudy. En we gaan even wat, uh, wat aparte nieuwtjes doornemen. Want um, ja. Door een fout hebben 400 Belgen een bekeuring van 0 euro ontvangen. Nou ja, ze, ze overtraden de, de wet wel degelijk. Maar de bedragen kwamen waarschijnlijk door een technische fout op 0 euro te staan. Ja, dat is uh, makkelijk te betalen, neem ik aan. Belgen zijn dommer. De Belgen bewijzen zijn zo je, dom. Het dit. is ongelooflijk. En de Sinterklaas tijd komt eraan, dus we hebben ook wat uh, Sinterklaas nieuws. Ja, Ruud, als ik aan jou vraag, teken ze een maan. Hoe teken jij die maan? Een rondje. Ja, en maar een halve maan, weet je wel. Uh, over het liedje van Zie de maan schijn door de bomen. Zie de maan schijnen ja. door de bomen. Daar wordt dus gezongen over een avondmaan. En, maar ja, het is donker, daarom zie je de maan door de bomen schijnen. Maar als je kijkt, zeg maar, op de uh, van en tekeningen en is, is, wat, wat er wordt getekend die maan is een ochtendmaan. Dus het is gewoon een verkeerde maan die ze overal afbeelden. Ja, ja, ja, ja. Of het liedje klopt niet, of het uh, pakpapier klopt gewoon niet. Zijn dingetjes erop. Ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus, dus ja, de maan is gewoon verkeerd. Ach, schande, grote schande. Ja. En we blijven even in de Sinterklaas-wereld. Want um, ja, ik moet het zo omlachen, er is een filmpje opgedoken van um, Sinterklaas. Die ging met een filmploeg en een aantal zwarte pieten in een boot onderweg van een eiland naar het vaste land. Maar wat er nou gebeurde, de boot sloeg om. Oh, lekker. En dat was op tv te zien nou. Het zag er zo mooi uit. Maar voor de rest um, was het niet echt een probleem. Ru Rudy, ga je commando, uh, Commando... Muam. Of zoiets. Ja, het is heel raar. Maar ik denk vast dat je het kent. Maar Alexandrov, een Russische prudent van een sterke drank. Die wil dat drankje uh, gaan maken. Of produceren. Maar hij weet niet precies wat voor drank het is. Nou ja, of weet je worden. wat het is voor drankje? Het is een, um, een drankje. En het heet, dat heet Commander Tor Mohammar. Ja, en dat is geïnspireerd op de opgepakte dictator van Libië. Okay. Mohammar Gaddafi. Ah. Dat is het verhaal. En ze willen er dus een sterke drank van maken. Nou, dan zou die wel heel erg sterk zijn. Nou, of heel zuur. Of heel zuur, ja. Of je hebt gedronken en je toch van... Ik ben belazerd. Dat ja. zou dan gunnen. Ja, dat kan ook nog. En we gaan uh, even kijken naar het laatste, laatste nieuwtje. En toch gewoon apart. Want een, uh, een Italiaans stel... In een Italiaanse provincie, Venetië... Heeft het hele jaar maar 6 euro aan inkomsten aangegeven. Oké, okay, apart. Maar... Het is dus een heel ander verhaal, want de man bleek in 2008 nog 65 miljoen euro, had geïncasseerd uit een omvangrijke grondverkoop en het stel bleek ook nog 140 miljoen in het buitenland te hebben gestald. Ja hoor. Ja, in de jaren negentig vergat de man soms helemaal zo'n aangifte te doen. Oh, lekker handig. Die gladde Italianen ook. Ja, en dan ga je dus met 6 euro uh, inkomsten, weet je niet. Ja, en daardoor is je dus gepakt. Doe dan, ja. niet, doe dan gewoon meer, 2000 of zo weet ik veel. Ja, nog minder misschien. Nee, wel meer, het hele jaar, dat is uh, wel meer. En... Uh, maar 6 euro, je moet gewoon allemaal aanpakken. Die Italianen hebben ook geen verstand van. Het is tien over zes. Goedemiddag, je luistert naar Entertainment View. Met zometeen muziek van Basto. Een nieuwe single heet Again and Again. Maar nu eerst wind and fire, this is spooky wonderland. <laughs> En daar is een Radio Fement met deze week de eerste ochtendshow van Giel Belen bij Radio 3 FM. En Giel deed het apart. Normaal draait een dj heel veel muziek, maar het eerste half uur ging hij constant door zonder muziek te draaien. Zo ging dat. van mijn winkel die zojuist geopend is zeg maar. Ah klinkt gelijk een bel voor, terwijl ik toch eigenlijk ik had met een scheet willen beginnen maar, oké, wat een keiharde scheet, zo van dat als ik dan over tien jaar of over 20 jaar dit programma ooit eens een keer nog terugluister en ik hoor die scheet denk ik oké okay, het niveau zat gelijk van het begin af aan al in zeg maar, het is uh, ja 4 over zes, het is er maandag en het is, ja, het is voor mij een hele rare ochtend, voor jou is het gewoon uh, just a little week want er zit hemelvaart in dus het is een lekker weekje, en het zonnetje schijnt en toestand, maar ik krijg nog steeds aan de de band. Dat vind ik wel leuk. Uh, mensen die aanbellen, sms'jes die ik binnenkreeg. Ik dacht ik moet een goede nachtrust maken, maar ik kreeg allemaal van die, van die, van die lieve sms'jes van mensen. Alleen had ik misschien dan toch beter mijn telefoon uit kunnen zetten. Ik zou ze ook nu dan allemaal kunnen gaan terugbellen. Dan, ja, bedankt voor je sms'je. Gewoon vijf zet. Uh, is wel een goede. Het is een nieuw programma, dus moet een beetje ontstaan. Als jullie uh, voor- of afkeuren hebben, laten we dat dan weten. Dat klinkt een beetje flauw, maar dat weet ik echt serieus. Mailen met mailen, dat kan. Ik weet ook niet wat je zo in de vroege morgen achter een computer moet. Het kan, hè. Giel met een G. Dan een uh, kringelding. En dan 3fm.nl. Of sms, is misschien makkelijker als je in de auto zit. SM. Oh nee, ik dacht dat we dat niet meer zouden doen. Ja, die zwepen, dat is nu wel klaar. SM. S dan. Uh, 4x3. Of uh, bellen door. Ik heb in ieder geval een bericht gekregen van... Uh, ja, van Jack Nicholson. Hi, this is Jack Nicholson. And I just wanna say how happy I am. Sam am the Kill is de nieuwe host voor 3FM in Denmark. Oh. Oh. Ja. I'm sorry. Ja, nee, is leuk. Make that Holland. Ja, oops. Jack Nicholson, leuk dat hij er is. En maar wie wil er de eerste beller zijn in het programma? Dat is een historisch iets. 09091336 uh, En zo ging het dus, um, wat is het, 10 jaar geleden, of zo 9 jaar geleden. Eerste ochtendshow van uh, Giel Belen. En het eerste half uur nam hij alleen maar telefoontjes op. Oh, lekker dan. en vertelde dit hartstikke leuk en hij uh, zegt over tien jaar kijk ik een terug op dit programma en uh, begon het met een scheet en wist ik meteen dat het uh, er goed in zit maar tien jaar haalt hij wel hoor. voor mij is hij begonnen in 2004 en 2014 bestaat hij tien jaar nou dat gaat hij wel redden en ik hoop dat wij dat ook gaan redden hier bij ZFM. Makkelijk. Makkelijk, laat het hopen. Nou, gaan we maar even goede muziek draaien. En hopen we dat jij het ook leuk vindt als luisteraar. Dit is Foreigner en we blijven hopen. En we blijven hopen, we blijven hopen voor een meisje zoals jou. Waiting for a girl like you. Je hoorde. Je hoorde die ook weer? Forner, hè? <laughs> Forner, hè? Hey, zometeen um, posten, Henry met het Showbiz Nieuws. Hij gaat hem vertellen wat er de afgelopen week is gebeurd op dat Showbiz Nieuwsgebied. En uh, ik denk dat we het ongetwijfeld even over de voice gaan hebben, onder andere. Doe dat zometeen! And a new of Calvin Harris, Feel So Close. I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart upon my sleeve like a big deal. Your love pours down, I mean, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now.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 Het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie Text TV op kanaal 45 -M -M. Entertainment for You. is er weer tijd voor een goedenavond, Henry. Ja, goedenavond, Rudy. En de luisteraars natuurlijk ook, hè. Uh, We zijn er allemaal weer lekker bij, jongens. Hey, helemaal goed. Hoe gaat het met jou? Ja, uitstekend, hè. Dus... Uh, ik ben niet beter. Ja, goed om te horen. Ja, ik, ben, uh, ik heb namelijk jullie hulp nodig uh, voor volgende week. Oh, ik ben benieuwd. Ja, het is namelijk zo dat ik uh, uh, ben genomineerd voor... de. Uh... Voor de Radio NL, uh, dus de Café Café of iets is dat. Oké. Okay. Daar ga ik volgende week iets meer over vertellen, want ik moet namelijk. Donderdagavond moet ik naar, uh, naar Friesland. Oké. Okay. En uh, dan zit ik namelijk live uh, bij Radio NL uh, op december. Dus eh. Uh, uh, 3 december, zaterdag 3 december, ja. Dus uh, dan hebben jullie uh, SMS'jes nodig, want uh, ik wil natuurlijk die zaak winnen. En wanneer kan je beginnen met stemmen dan? Uh, vanaf zaterdag 7 uur, had ik begrepen. Oké. Okay. Maar dat dus, hebben we nog even tijd als we dat volgende week met elkaar op weer spreken, dan uh, kan ik u wat meer vertellen. Nou, oh, daar gaan we helemaal, helemaal voor natuurlijk. We willen natuurlijk dat jij gaat winnen. Ja, dat hoop ik toch ook, hè? Jongens. Wat dat betreft heb ik jullie steun hard nodig. Nou, dat gaat wel goed komen. Dat denk ik ook wel. <laughs> helemaal top. <laughs> goed, jongens. Maar even dat de zaak terug van de, de, de actualiteit, hè, van, ja, We hebben natuurlijk allemaal gehoord dat ik ook wilde en Dat is een uh, imagostelliste. Ja. Dat die zelf Woord gepleegd heeft. En, uh, ja, ja. Gewoon financiële problemen, ja. En het is zo. shit, altijd zeg ik allemaal. dat mensen op een gegeven moment met financiële problemen. Uh, ja, dan uit het leven stappen. door. Uh, door dat soort dingen. En dat vind, ik, dat vind ik gewoon erg. Ja, ja, tuurlijk is het erg. Ja, en wat er ook het mooiste is, dat het allemaal, allemaal om geld draait. dat de familie op een gegeven moment van. Coco uh, uh, uh, ja, uh, tegen, tegen haar uh, vriendin. vriend uh, Kim Chow. Chow dus zo heet die eigenlijk. Uh, zo uh, ontzettend uh, ja, negatief doet. Uh, ze, ze hebben niet eens gecommuleerd. Ja, we okay. hebben een paar jaar met haar samengeleefd. Maar goed, luister, het is in ieder geval uh, alles weer uh, triest om te zien dat dit soort dingen gebeuren. Zij heeft toch ook in Dames in de Dop gezeten als, je, als uh, ja, begeleidster ja. of zo? Ja, ja ik heb dat heel goed gezien. Ja, dat klopt, inderdaad. Ja, ja heftig. Dus, ja, heftig, ja, inderdaad. Dus. Maar ja, goed, het geld mag niet altijd gelukkig, dat zie je wel. hè? Nee, zeker. Goed. Ja, en natuurlijk hebben we dan ook nog uh, de problemen die uh, Ilse het langer heeft met uh, terminale vader. En uh, daar willen ze natuurlijk ontzettend graag bij zijn om hem toch te begeleiden in de, in de laatste uren en dagen en jaar, of, uh, uh, weken. Ja. En sinds uh, op een gegeven moment alle werkzaamheden heeft ze direct gestaakt om uh, die tijd met, haar, uh, om met hem door te brengen. Ja, zij heeft in ieder geval, uh, geval doorgekeerd dat hij uh, ieder ik heb je niet van winnen, dus uh, hij zegt, ze zegt ook op een gegeven moment ook van onze tijd samen is natuurlijk heel erg kostbaar, dus ik ja. kan ja, helemaal, helemaal voorstellen. Ja, logisch toch? Ja, vind ja. ik wel, vind ik wel, dus. Uh, maar uh, ja, ik vanaf vier uh, heel veel sterkte uiteraard, hè? Ja goed, dan hebben we natuurlijk uh, ja, George Michael, die, die was in Oostenrijk, volgens ja. twee, en uh, die is met volgende strekje opgenomen in het ziekenhuis in Wenen. Ja, klopt. En uh, ja, we in ieder geval bekend gemaakt dat ze het ermee in ieder geval niet afmaakt, want hij is er toch ergens een, een, een flinke longontsteking te pakken. Ja. Maar hij is in ieder geval stabiel en reageert goed op de behandeling. Dus uh, ja, maar niet helemaal heel dat weten we nog niet. Maar ze, zeggen ze hem, uh, ja, in ieder geval, uh, hij is stabiel, hij rust en, uh, en stilte is voor heel erg groot belang. Heb je, heb je het gehoord van die krant? Van die Denk krant in dan. Oostenrijk? Nou, die hebben een grote blunder begaan, want ze zijn namelijk optreden in Wenen. Nou, wat heeft die krant dan gedaan? George Michael is ziek dus hij heeft zich afgemeld voor het concert die krant heeft dus gemeld dat het een geweldig concert was met geweldige liedjes en fantastische lichtshow terwijl het concert helemaal niet was gegeven Oh, Mooi slimmering dan. Slim is dat, hè? jongen. Ja, echt, echt behoorlijk. Ja, behoorlijk. Het <laughs> is echt, echt, echt, echt simpel, ja. Maar goed, euh, <laughs> jullie, hè, we gaan even verder met, met, met, met de show is uh, hedendaags. Ja, en uh, wat ik jullie vorige week al verteld heb van uh, Robert Wagner, die is een uh, vrouw destijds Natalie Wood, uh, die om het leven gekomen is. Ja. Die, uh, die kapitein van het schip, die uh, heeft een leuke detector test ondergaan. En uh, daar is het hij gewoon de waarheid spreekt. Dus ja. uh, dat wordt nog steeds vervolgd, hè? Oké, okay, yeah. ja, nou ik ben benieuwd. Ja, ik hou jullie helemaal op de hoogte. <laughs> Heel goed. Goed, dan hebben we natuurlijk Sommel uh, de Bousinier, die gaat een nieuwe tv-show uh, presenteren. En uh, zowel het programma's uh, Kamer 9 als Vrienden van Amstel, uh, Zingen Krooniewelen, hmm. die gaat even zijn rekening nemen. Oké. Okay dus uh, dan zien we zander weer terug op de buis uiteraard hè. hij heeft al een beetje poeggedraaid met de en uh, ja goed laat willen we zijn. Uh, we laten ons helemaal verrassen niet wel ja zeker weten ja Rudy en dan kom ik natuurlijk ik kan er niet onderuit ik kom er natuurlijk bij uh, de voorzien van ons kom er natuurlijk uit uh, ik heb niet alles kunnen zien nog gisteravond maar wat ik gezien heb ja er waren toch wel uh, fikse discussies geloof ik over uh, het wel niet doorgaan van bepaalde uh, artiesten hè ja klopt en uh, zo net zoals vorige week, deze week weer, um, uh, wat mij dus opviel aan het hele verhaal is dat er twee mensen waren um, uh, dat was Luca en Stanley ja, klopt, ja. die vielen me dus ontzettend vies tegen maar ja. ik was eigenlijk ook niet verrast aan de ene kant, want ik, ik ben nooit fan geweest uh, van, uh, van beide heren mm. maar uh, Marco Versata, die was er wel fan van maar ja, hij moet dan nou op een gegeven moment toch constateren dat, de, dat een van de heren gewoon niet goed genoeg was, en dat dus viel het tegen dus ja, eigenlijk heb ik wel een beetje gelijk gehad. Ja, dat was, dat was zo slecht, hè. dat raar. Want bij uh, Stanley, de, de eerste ronde, de Blind Editions, ja. werd hij gekozen door alle vier de juryleden. Die wouden hem allemaal. Ja, je nou hoe mensen fout kunnen maken. Ja. Ja, toch? Ja, zeker. <laughs> dus... Uh... Ik zeg ook van, dat ze alle hier gelijk omdraaien. Dat klopt, dat, dat kan niet. Dat, dat nee. gaat er bij mij ook helemaal niet in. Dat je in één keer hoort van. Dat is hem. Nee, dat was het dus helemaal niet. Dus wat er nou maar gelegen heeft. Misschien hadden wij een andere koptelefoon gehad. Maar uh, ja, het was in ieder geval bewezen uh, gisteravond. Dat, wij dus, dat ze allebei niet eigenlijk goed genoeg waren. Maar ik moest er eentje kiezen. Ja. Nou, Luca, Luca is door en Stanley is, uh, is naar huis. Volgens mij, volgens mij is Stanley door hoor. Uh, Luca is. Stenley is de oh, ja. ja. wat ja, jongere gast. Ja, maar voor mij zijn ze allebei niet door hoor. Oh, dat, dat, dat zou me ook niet verbazen. Nee, want uh, even kijken, want uh, Luca was door, uh, door Marco Bustato. Ja, klopt. Maar toen, toen, toen kreeg ze namelijk de sing hè? Oh ja, klopt. Daar, daardoor. Uh, ja. Daardoor is hij, hij alsnog naar huis gegaan. Dus in ja. feite zijn ze, zijn ze er allebei uit. uit ja, uit, uit, nou ja, terecht. terecht. Ja. terecht. Ja goed, en dan uh, heb ik nog een uh, laatste nieuwtje uh, dat uh, de Top 2000 is eigenlijk alweer bekendgemaakt. Ja. En daarin staat Queen hier bovenaan. Ja, en blij mee? Vind je terecht? Uh, nou, laat, laat ik eerlijk zeggen. De, de, de nummers die bovenaan staan, Eagles, Deep Purple en uh, Queen, dat zijn toch wel klassiekers die ja. elk jaar weer opnieuw... Uh, ja, Stuivertje wisten van de eerste plaats. Ja, klopt. Ik vind, ik vind ze eigenlijk allemaal goed. Heb jij gestemd op de top 2000? Ik heb er niet op gestemd, helaas. Want ik heb helemaal geen, geen, geen uh, tijd voor. Ik helemaal geen, moet zeggen, geen notie meer gehad dat het op een gegeven moment gestemd kon worden. Want ik heb er helemaal geen tijd voor gehad. Oké. Okay. Maar er hebben, dacht ik, meer dan, kijk uh, kijken, vorig jaar, trokken ze meer dan 7,3 miljoen. Meer. Ja, het is echt, het is zo'n groot is, succes elk jaar maar weer. Dat is ongelooflijk, hè. Als jij mocht stemmen, en als jij mocht bepalen... Wie er op nummer 1 kwam? Wie had jij gekozen? Uh, ik persoonlijk vind uh, nou, die burger nog steeds uh, eigenlijk een, een klassieke die uh, is niet meer te verslaan. Child in Time dus. Ja, sorry, wat zeg je? Child in Time. Ja, Child in Time. Ja. Nou oké okay. dus, uh, Nou goed, dat was het weer voor mij zo'n beetje Oké okay. ja, Dan krijg je natuurlijk niks anders dan om uh, ja, elkaar volgende week weer te horen En de luisteraars thuis natuurlijk ook Dan ga ik u iets meer vertellen over uh, het, uh, het sms-nummer wat je dan moet uh, kiezen Dus als je een beetje, een beetje reclame of zo wil maken Dan vertel uh, ik je de volgende week precies hoe het eruit ziet En dan uh, kunnen we het live horen om uh, 11 uur uh, via Radio NL Nou dat komt helemaal goed, we gaan met z'n allen voor stemmen het moet natuurlijk als uh, programma onderdeel een belangrijk persoon in ons programma. En natuurlijk hoor dat... leuk. Ja, helemaal komt helemaal goed. Volgende week daar meer informatie over. Zeker weten. Nou, Henry, uh, heel fijn weekend. Ja, jullie ook allemaal thuis ook natuurlijk. En uh, graag uh, volgende week weer dezelfde volgende lengthen, hè? Helemaal goed. Uh, nou ja, tot volgende week dan. Tot volgende week. Hè? Nou, hoi. Hoi, hoi. I'm best John Mayer en Daughters. En dat gaat steeds meten met John Mayer. Hij heeft namelijk stemproblemen gehad. En hij is daarvoor geopereerd. Zijn album is ook uitgesteld daardoor. Maar het is allemaal weer goed gekomen. Hij hervat zijn album uh, opname. En binnenkort kunnen we een nieuw album verwachten. Is dat even goed? Nou, even iets compleet anders. Wat dacht je van David Guetta en Little Bad Girl? Oh yeah, tell me I'm a bad boy. All the ladies look at me and I'm in the earth I, I want back, girl, dancing over woman. De nummer. En dat heeft te maken met zomer 2011, nog niet zo heel lang geleden. Nee, dat En uh, Aldo Moraal en Rudy Nicolaas stonden in Loretta, maar. En het liedje was ook. En wat in. het uh, uh, daar. Wat, wat was het ook weer? welke club? Uh, voor mij hebben ze allemaal wel gehad, maar ik dacht Bumpers. Nee, nee, nee, het was niet, niet in Bumpers. Het was met die, die discotheek met dubbele laag. Oh, eh. Uh, Tropics? Nee. Uh, uh, oh, ja, shit. Niet Tropics Saint-Tropez uh, Saint-Tropez nee. <laughs> Saint-Tropez Lorette maar saint -trop. Oh ja, denk is. Het. Oh, dat Dat ja, is ze saint ja. En daar hoorden we dit nummer En we gingen helemaal los en uh, met The Little Bad Girl, een laatste liedje van deze Entertainment View, eindigen we. Deze Entertainment de View voor deze zo, zo, uh, zaterdag, 26 november 2011. En morgen zondag, vanaf twee uur, zondag in Camland, hoor je ons weer Aldo en Rudy. Vanaf twee uur... Wat vervelend nou. Wat vervelend nou. En uh, nou, ik heb gehoord dat er een mooie wedstrijd aan zit te komen van Bloemendaal. Ja, voor een bekerwedstrijd tegen Edo. We Hoorlijk. hebben elke week verslag, namelijk van Tjerk de Blauw. En deze week is de HD Cup uh, de ronde... En, uh, tegen Edo. en morgen hebben we een interview. Ik mag ik ga er nog niks over zeggen? Morgen heel veel interviews. Veel meer informatie. Morgen luisteren we vanaf uh, 2 uur naar ZFM Zand voor 106.9 fm of www.zfmsandvoort.nl. Zometeen de Euro Breakdown. En zoals gewoonlijk, wat we aan tijd doen, is eindigen met een kerstplaatje. Wat dacht je van deze? Ja! We dagen nog het kerst van 40 dagen of zo, toch? Maar minder dan 40 dagen wel. Nou ja, heel fijn uh, weekend en uh, tot morgen bij Zondag in Kennemerland. En we eindigen met Wham en Last Christmas. Last Christmas